Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. met de aanrijding vannacht in Ammerzode. Een automobilist reed daar twee vrouwen aan en reed daarna weg. Het is nog niet duidelijk welke rol de twee verdachten van 17 en 18 jaar hebben gespeeld. Een van de twee slachtoffers, een vrouw van 28, werd tientallen meters meegesleurd door de auto. Ze is er slecht aan toe. Ook de andere vrouw raakte gewond en ligt in het ziekenhuis.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 en hem wordt waarschijnlijk eind 2017 gehouden. Vitesse heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om Europees voetbal. De Arnhemmers speelden thuis met 1-1 gelijk. En dat was na de 2-1 overwinning in Zwolle afgelopen donderdag voldoende om zich te plaatsen.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 ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. CGFM Met, Met. u. Zandvoort op zondag. Wow.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 Zondag 24 mei 2015. Zometeen Willem van Densen met het laatste nieuws van Circuit Park Zandvoort. We volgen Feyenoord, Heerenveen. En natuurlijk ook de Giro d'Italia. En het tennis van de lokale Eredivisie Tennis. En natuurlijk ook Roland Garros. En hier is Bobby Geltwell. And when life becomes too bizarre. And all my friends seem Ordinary As compared to The far. No, I can't wait to See the city Have a drink Inside my favorite Bar So if you leave me That's a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 Je suis oh. Je parle un petit peu français I need to lose that me Even need met me Make lachen ik kan niet geloven dat het echt was. Zij, de mijne, zijn. Ze leken mis van Duits, Sylvia en Anouk. Oh, oh, oh, er gebeurde iets met mij. Toen zij zei zij: Je suis Nederlander. Oh, je parle un petit peu Francais. En ik zei.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 Tos is dat, dat is een uh, Poolse uh, Audi-maatschappij uh, die het geheel uh, sponsort uh, van die uh, Kia Piet Kanto. Uh, ja, een leuke klasse toch uh, wel. Ja, en het uh, is uit Polen afkomstig, uh, voornamelijk Polen. Eén Duitser doet er mee, dat is de Duitse Mai Beekhuizen. En die heeft ook uh, de Pool veroverd uh, voor deze uh, race. De klasse, ja, een goedkope uh, instapklasse. Kia Picanto's in Polen, 10.000 euro kosten ze daar. En dan uh, doe je nog eens 15.000 euro bij uh, voor een heel seizoen. En uh, race een heel seizoen uh, op een aantal uh, Europese circuits. Dus uh, racen is nog steeds wel uh, op Een ja, relatief goedkope manier is dat uh, mogelijk. Uh, die Polen die hier uh, twee races rijden. Dit is een tweede uiteraard. En, uh, ja, als je, ik had het over de prijs van 25.000 maar ik ga ervan uit dat een hoop een aantal daarvan daar niet mee wegkomen, want als ik zie wat er een schade gereden is hier de afgelopen dagen door die jongens dan komt <laughs> die post, die valt dan ook buiten die 25.000 denk ik dan. Nou en we zijn in afwachting van een race over 12 ronden. Ik zei het al, de Duitse Mike Beckmoesen, die start op Pol. Op de tweede plaats is het dan Conrad Reubel en derde, ja, dat klinkt me echt, Pools in de naam, dat is uh, Marcin Jaros. En uh, vierde, om het nog even uh, maken dan het Pools, Radoslav Turek. Uh, die gaat vanaf een uh, vierde positie uh, van starten. Uh, ja, we zijn in afwachting uh, van het start uh, die ieder moment uh, kan gaan plaatsvinden. Oké, okay, nou we gaan uh, de finish uh, meenemen van uh, die race en dat twaalf uh, ronde. Nou, uh, kiaatjes, twee minuten, pom, pom, pom, pom. dat is een half ja, uurtje ja, denk ik zo. Daar, uh, uh, richting. Uh, zo tussen 2.15 en 2.20. Oké, okay, nou, uh, ik neem om uh, kwart voor vijf weer even contact met je op, Willem, om te kijken ja, hoe de race staat. Zijn, dan zijn ze er uh, vast. van. Goed. We gaan verder met Katie Toenstal.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 Als de website een klein beetje meewerkt... dan is hij. Midsomerdacht Dansloop, Toms Curryworst... Wereldrecord, Haringhappen... Luxe Winkel in No Time... Zandvoort 3D... een Buitenexpositie Zandvoort... DZWF... Wieleronde... Zway the Funway... Soul in a Bowl... Glow in a Dark Neon volleybaltoernooi wijn aan zee... menselijk lint tegen windmolenparken... B&B, pop-up aan zee... slapen in Wichwal op het strand... Beach Throwdown, gezelligheid bij Eet Café Zand... Stage on the Bar, Midsummer Night... The Travel Bar, Crazy Pianos... Pop-up Routing, of Routing, het is hoe je het bekijkt... Uh, cinema, Disco Outdoor... Speciaal Bierfestival... Zomerfestival Zandvoort... Vintage foto Movie Night on the Beach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 Leeser, hoorde je voorbij komen bij CFM, Aline Anne uh, me. en daarvoor. dat weer weg. Dat is even detail. Goed, we gaan even kijken naar de Giro d'Italia. Uh, op dit ogenblik uh, ja, zijn ze dus op uh, de Slotberg. Koppelgroep van acht: Contador, Aru, Amador, Alanda, Kunnich, Trombimov en uh, we hebben zelfs een uh, Nederlander in de koproep Krijgsrijk en we hebben ook nog Kanger. Die uh, in de topgroep uh, zit. Kijk maar even naar uh, Parijs. Jubilies tegen Sijsling. 6-4-6-4. En nu staat het 4-4 uh, in de derde zet. Dus Sijsling uh, staat uh, inmiddels uh, twee zets achter. Goed te proberen Willem van Densen te bereiken. Maar uh, waarschijnlijk is de batterij op. Nou. Gaan we zo meteen nog even een poging wagen om uh, de laatste race uh, te verslaan van het uh, Pinkster Weekendum? Hier bij uh, ZFM en uh, de, rol, de bal rolt trouwens ook weer in de Kuip. Daar staat het uh, nog steeds uh, 1-0 tussen Feyenoord en de Sportclub Heerenveen. We gaan van de muziek tot de Wet is hier. Walk on the ocean. Tot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 Won van Kevin Griekspoor met 6-3, 6-4. Er komen nog de dames spelen. en de heren spelen in deze, ja, deze wedstrijd. De Lobbelaar staat met 1-3 achter tegen Alta. En Naaldwijk staat ook met 1-3 achter tegen Rapititas. Nou, de Giro is uh, ook tot een einde gekomen. Dus even kijken. De... Kan ik dat even nog naar voren te overen? Nou, in ieder geval... Uh, er heeft een, uh, een, um, iemand van Astana gewonnen. Volgens mij was dat Landa. En Temirov die werd het uh, tweede en Contador op derde. En de, de definitieve... Uh, ja, die krijg je binnenkort wat te horen van het nieuws. Zet er weer op voor vandaag. Zometeen non-stop muziek hier bij ZFM. Uh, tot aan een uurtje of negen. En dan is vader Veugel er weer met uh, zijn prachtige programma Peaceful Radio. Dus zondag uh, even lekker chill te uh, eindigen. Kijken wat hij uh, voor leuke dingen heeft. Hij heeft uh, Trout Rips' nieuw album van Carrie Moore. Want het is uh, editie 1081 van uh, Peaceful Radio. De album uh, van Jeff Oster, die heet Next.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 Het is volgens mij ook afgevlaagd bij het Park Zandvoort uh, vandaag. Dus uh, ja, Konrad Vrebel heeft gewonnen. Karel Urbanak en als derde Michael Smigiel. Weet je dat ook weer? Goed, Willem van Ens vanaf deze kant bedankt. Krijg je niet meer te pakken, maar uh, goed, we spreken elkaar een andere keer. En als laatste is hier Chuck Attack met Nightbirds. Fijne zondagavond. Dag!